Een aflevering over hekserij kan natuurlijk niet bestaan zonder een interview met een daadwerkelijke heks. Ook al noemt ze zichzelf eigenlijk niet zo, maar dat hoor je vanzelf wel in het interview. Um, we hebben gesproken met Atropa. En Atropa is um, een heks. Een Rotterdamse heks. Rotterdamse heks, een stadsheks. Uh, ze is van Urban Witches Rotter Rotterdam. Ze zegt van mijzelf gewoon Urban Witches Rotterdam. En... Um, daar heeft ze een, een collectief. Ze is actief ook op Instagram. Als je meer over haar wil weten, kan je haar daar ook vinden. Maar ook uh, op de site van Urban Witches. We vragen haar over hoe uh, het is om heks te zijn. Wat je, wat, wat je nou precies doet als heks. En voornamelijk ook als, uh, als stadshack. In... Ja, hoe doe je heksen, in de stad. Ja. En daar kan je nu naar luisteren. Woehoe! Uh, ik vind het super tof dat jij... Uh... Ons als heks uh, te woord wil staan. En uh, terwijl wat vragen over hekserij wil beantwoorden. En wat het nou is om, om een heks te zijn. En uh, ja. Um, jeetje. Hoe mogen wij jou uh, aankondigen? Onder welke naam als wij een introductie uh, opnemen? Ik probeer uh, ondertussen uh, consequent wel Atropa te gebruiken. En iedereen ik ken gewoon mijn eigen naam worden. Dat is helemaal geen, geen geheim. Maar... Ik merk dat, uh, dat, dat, ja, dat het toch wel handiger begint te worden, helaas. Om dat op die manier te doen. Dus hou hem maar gewoon op atropa. Top. En ja. Uh, yeah. Probeer oh. dat een beetje te scheiden, zeg maar. Het zakelijke, ik heb ook een bedrijf. Ah. Het zakelijke gedeelte wat Google waar is, zeg maar. En mijn heksen ding. En niet dat dat per se zo bijt. Maar de intolerantie neemt enorm toe. Um, online haat. Dus uh, ik ben daar wat, uh, wat voorzichtiger mee aan het worden. En daar was ik vroeger altijd een beetje naïef in, dat ik dacht, nou lekker belangrijk, uh, zoek het uit pakkenij, Maar ondertussen um, merk ik dat dat verandert en dat ah. ik daar uh, maar eens wat bij de hand erin moet worden. Dan hmm, gaan we zo even wat meer over vragen, denk ik. Ja. ja. Want la laten we bij, bij een beetje bij het begin beginnen als dat oké okay is. Want ik ben, ja? ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd van, um, hoe, hoe word je eigenlijk een, uh, een heks? Ja, hoe word je een heks? Nou, je, je, je koopt een boekje, je draait drie keer rond en dan klap je je handen en dan zeg je... Ik, nee, ja. um, ik denk dat het uh, iets is wat je op een of andere manier altijd aangetrokken hebt. Het hele, um, eigenlijk alles een beetje wat ermee te maken hebt En dat kan de gateway drug kan uh, door een Roosje bewijzen van spreken zijn. Dat je denkt, oh, de boze stiefmoeder vond ik veel leuker. Tot ja. en met een algemene interesse in kruiden of in, uh, weet ik veel, in gewoon... Uh, Mysterieuzere dingen of wat dan ook. Maar um, specifiek, dus... specifiek voor jou, zeg maar, hoe... Uh... Oh, um, nou, eigenlijk, ik heb daar altijd een interesse in gehad... ...en ik denk dat ik met mijn allereerste zakgeld... ...naar de stad toe fietste... ...en daar een, een boekje over mijn sterrenbult kocht... ...en um, de hele slechte boekjes van de boekenvoordeel kocht... ...en dat, dat, eigenlijk, dat ik dacht, oh, maar dit vind ik zo boeiend en tof... ...en nou ja, eigenlijk denk ik zo... Op mijn dertiende dat ik me daar echt meer in ben gaan verdiepen. En eigenlijk heeft het ook een soort cycli altijd gekend waarin ik uh, me er heel veel mee bezig hield. En dan weer even wat minder. En weet je, dan kreeg ik puberteit of zo. Of andere interesses. Uh, en, dan, en ik merk dat, dat sinds mijn, ja, mijn dertigste... is dat weer een veel belangrijkere plek in gaan nemen. En sindsdien, uh, ja, is het. Het zat altijd gewoon in mijn dagelijks leven verweven. Ik was er niet zo, zo heel erg bewust mee bezig. Want het zat, zo in mijn, zat er gewoon in of zo. En ik ben denk ik ja, vanaf mijn 30ste wel weer echt veel bewuster mee bezig. En veel meer gaan verdiepen. En veel meer. Ik wilde meer weten, meer weten, meer weten, meer weten. En dat ik echt, uh, ja, daar echt helemaal ingedoken ben. Terwijl het normaal gesproken meer is als het ja, variëren van... Uh, Ritueeltjes die je dan stiekem met je buurmeisje doet, ergens uh, in de straat of zo. Of op je kamertje. Uh, tot en met uh, full fullblown... Ja, yeah, dat het in alles in je leven doorcijpelt, zeg maar. Wat, wat deed je dan bijvoorbeeld? Oh, nou, ik had, uh, toen was het internet net aan. Of misschien nog ineens, ik weet niet zeker. Ik denk dat ik gewoon ergens, ergens op een vaag, obscure site. een ritueeltje gevonden had. Nou, die had ik in kleur uitgeprint en gelamineerd. <laughs> en toen zijn we. Ergens, uh, uh, ja, to toevallig woonde ik vlakbij een begraafplaats. Dat klinkt nou heel, heel, heel spannend. Maar dat was het helemaal niet, want daar woonden we gewoon. En dan gingen we stiekem in de bosjes, gingen we fikkie stoken. En dan, uh, ja, dingen proberen. Echt geen idee wat we dan echt aan het doen waren. Maar in ieder geval onszelf wel heel, heel, heel, uh, heel spannend vinden. Ja. En noemde je jezelf toen al heks? Of is dat op een later moment gekomen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik um, um, in mijn dagelijks leven me dan nooit voorstel... en zeg van, hoi, ik, uh, hoi, ik, ik ben, ben een tropa en ik ben heks. Um, ja, het is voor mij een onderdeel van mijn zijn. Maar het is ook maar een deel van mijn zijn. Um, in de zin dat het een, ja, een aspect is van mijn identiteit... wat voor mij uh, zingeving geeft en wat belangrijk voor me is. Maar uh, ja, voor de rest... Uh, Um, het is dat ik er natuurlijk online veel mee doe... en ook natuurlijk een, een groep uh, heb met wie ik graag samenwerk. Um, maar het is, ook, het is ook gewoon maar een aspect. Net zo goed als ik dochter ben of als ik werknemer ben. Of tenminste, ik ben geen werknemer in mijn geval, maar collega ben. Um, dus ja, ik kijk er vrij nee. tegenaan op die manier. Uh, want ik kan me ook wel voorstellen dat als mensen... Het weten dat je daarmee bezig bent, dat dat misschien ook wel alles over kan nemen. Want het, is, het spreekt natuurlijk ja. enorm tot de verbeelding. Oh, oeh, hekserij. Ja. Oh, spannend. Ja. Oeh, nou, allemaal, uh, ja. ja. Nou ja, en dat is ook altijd wel een beetje wat je merkt um, als je het als een soort boegbeeld gebruikt of wat dan ook, dat het soms ook maar gewoon ja, een beetje een vorm van interessant doen is. En het mag, weet je, moet je allemaal lekker zelf weten. Uh, maar het is nou niet dat ik, dat ik het als een badge of honor op mijn borst draag... en zeg van hier, hier ben ik en ik ben hek. Nee, dat vind ik allemaal niet zo heel erg interessant. Um, het is iets wat voor mij integraal in mezelf zit. En um, wat ik nou ja, net al heel even aanraakte... ik was vroeger misschien het een beetje naïef in hoe het overkwam op mensen. Nou ben ik nooit op die, die manier op mensen afgestapt of zo hoor. Uh, maar er zitten natuurlijk heel veel negatieve connotaties aan... Um, en nou ja, daar ben ik minder in de loop der jaren wel echt veel bewuster voor geworden. Dus het is, spiritualiteit is voor mij altijd iets vrij privés geweest. Of semi-privé. Het lijkt alsof er een soort scheidslijn loopt. Maar, tussen uh, mijn dagelijks leven en uh, de mensen weet je, die weten dat ik daarmee bezig ben. En met wie ik dingen samen doe. Uh, maar ik ben daar wel voorzichtiger in geworden. En um, ja... En maar komt dat dan omdat mensen gewoon niet snappen wat je doet of zijn ze het niet mee eens? Oh, nou, weet je, kijk je hebt natuurlijk gewoon een perceptie over wat hekserij is en, en dat het een gemene stiefmoeder is of een, hè, iets wat ze op tv hebben gezien of uit Harry Potter of uit Charmed. Dus daar zijn gewoon beelden bij. Um, en die zijn over het algemeen vrij negatief of worden heel vaak op hoop gegooid met satanisme of met, weet je, ze pleuren tegenwoordig alles op elkaar. Dus ik, ik, ik, ik snap wel waar die beeldvorming vandaan komt, dus ik ben daar ook wel wat voorzichtig mee. Uh, ook omdat mensen het gewoon niet weten en dat neem ik ze uh, niet, niet kwalijk, dat is gewoon ontwetendheid. Dus, uh, ja. Die angst voor het onbekende misschien. Ja, en we hebben natuurlijk nog steeds een, een heel sterke joods-christelijke cultuur die ook uh, daar meningen over heeft. En niet alleen de joods-christelijke cultuur overigens hoor. De meeste uh, geloofstromingen en de meeste mensen hebben daar een opvatting over. Um, en soms is die ook ex uh, expliciet uitgesproken tegen, kan, kan. Um, mm. Uh, maar goed, dat wordt niet altijd zo beleefd natuurlijk. Want heel veel mensen snappen dat het uit een sprookje komt, die oude beelden. Hè. Dus die, die, die, die nemen dat natuurlijk niet altijd op die manier serieus. Maar die zijn er absoluut nog wel. We hebben uh, ja, ook wel eens een kerk gehad die uh, tegen ons ging bidden. Oh, wauw. Oh, bevrijden van, uh, van alle duivelse invloeden. Ja, dus, er. Ja, er bestaat ook wel daadwerkelijk uh, uh, mensen die daar op die manier wat, uh, ja, wat tegen hebben. Dus... Ja, ook actief. zeg maar niet zeg maar, ja. passief. Ik zit ook te denken aan wat, uh, wat uh, Thomas gisteren zei... waar gisteren het onderwerp verder aan het voorbereiden. En, uh, met name Thomas was de geschiedenis ingedoken en ik ook al een beetje. En dat we eigenlijk tot de conclusie kwamen dat de geschiedschrijving van, van hekserij... eigenlijk veel meer gaat over de vervolging van heksen. Dus eigenlijk alle negatieve dingen in plaats van ja. dat je echt kan terugkijken... en kan zien van, oh nou, dit waren, ik, bedoel, je vindt het wel, flarden hier en daar... Maar de ja, geschiedenis heel gaat, ja, heel weinig. Het gaat veel meer over de vervolging en waar en hoe ja. en wat. En, uh, ja. Dus er is ook weinig positiefs te vinden als je kijkt naar, ja. Ja, naar de geschiedenis ervan. Nou ja, en ik denk dat dat heeft met een aantal zaken te maken. Die heksenvervolgingen zijn natuurlijk enorm bekend. Die zijn uh, wereldwijd geweest natuurlijk. Sterker nog, in Zuid-Amerika worden heksen of mensen die gezien worden als heks nog steeds vervolgd. Um, en dan ga je heel erg terug naar, maar wat is dan een definitie van een heks? Hè? Je zou de, de heksenverbrandingen ook kunnen zien als vrouwenverbrandingen. Want ja. hè, zeggen wij dat een heks bestaat? Hè? Dat iemand dus uh, bovennatuurlijke krachten heeft? Of um, weet ik veel, enorm veel van kruidengeneeskunde geneeskunde weet. En daardoor hè, uh, meer, meer kennis heeft dan bijvoorbeeld een kerk. Of zoals... Ze Zeker in de tijd van de inquisitie zagen. Hè, wat de kerk doet is witte magie. En wat niet met God is. En wat niet binnen de kerkelijke muren gedaan wordt. Is zwarte magie. Dus um, ja, reden tot, uh, tot vervolging. Omdat het dan met inmenging van de duivel zou zijn. En die ontkende helemaal niet magie. Uh, daarin. Um, en een tweede interessante perspectief denk ik daarop is, is dat... Kijk, heksen hebben heel vaak te maken met, uh, met, met dood en leven. Hè? Dus enerzijds vaak vroedvrouwen, dus het leven halen. Maar ook heel vaak uh, de dood om het leven weg te halen. Dus uh, uh, soms voor eigen rechter spelen of uh, kruiden uh, gebruiken om iets te genezen. Wat natuurlijk ook wel eens de verkeerde kant kan uitslaan. Hè? Uh, genezen heeft altijd te maken met de hoeveelheid... Ik bedoel, een beetje kan goed zijn en kan genezen zijn, maar te veel kan dodelijk zijn, um, dus daar zit natuurlijk als kruidegenezer daar een risico aan, waardoor je natuurlijk ook wel eens uh, um, ja als je het pakken te veel niet goed hebt gedaan, zeg maar, ergens in die middeleeuwen, dat je dan natuurlijk wel uh, voor de gevolgen moest staan. En daarbij zit ook nog iets dat. Um, als we kijken naar medicijnen, is dat een mannelijk, weet je, dat zijn doktoren geworden en geneeskunde is een over het algemeen door mannen gedomineerd beroep. Uh, geworden en de hele geneeskunde, terwijl um, ja, kruidengeneeskunde en de kennis heel vaak van moeder op dochter bij de haard werd doorgegeven. En dat is hekserij, werd gezien. Dus daar zit ook nog natuurlijk ook een patrigaal beeld in en een denken over wat, wie heeft nou de macht? Wie heeft de, de, de macht over leven en dood? Um, dus ik denk dat daar ook een enorm belangrijke um, lijn zit in welke informatie er beschikbaar is over de positieve kanten daarvan. Mm. Um, letterlijk, hè, waar is de herstory daarin? Ja. is er wel, maar dan moet je verdomd goed zoeken. Ja, ja ik zit ook gelijk te denken aan, aan vrouwelijke kunstenaars... of andere vrouwen die ook allemaal de geschiedenis uit zijn geschreven. En natuurlijk niet alleen vrouwen. Bijvoorbeeld zijn met name de witte mannen die de geschiedenis bepalen. Ja, nee, maar... Dat is natuurlijk absoluut net zo als je kijkt naar hekserij. Um, daar is een gedeelte van de geschiedenis die niet verteld is. En die, die, die, he, je, je moet door de regels heen lezen, wil je hem terug kunnen vinden. Um, maar ook heel veel bronnen die gewoon nog niet helemaal onderzocht zijn of misschien ook een beetje verwaterd zijn geraakt of niet helemaal helder zijn te krijgen. We weten ook gewoon nog heel veel niet. Um, maar goed, er, zit heel veel, er zitten meerdere invloeden in. En um, ja, populaire cultuur, films, muziek, uh, van alles en nog. wat heeft natuurlijk enorm veel invloed gehad op het beeld. En het spreekt tot de verbeeldingen, die heks. Net zeggen, ja. ja. Het is natuurlijk ook een, ja, een archetype, zeg maar, in ons bewustzijn uh, in die zin. Ja. Hé, hey, en uh, je zei van dat je van jongs af aan uh, fascinatie had... voor, voor, voor deze, deze zaken, deze elementen. En kan je benoemen wat je daar toen in aantrok en of dat ook nog steeds is wat je daarin, wat je daarin aanspreekt, uh, wat zo'n deel van jou is? Um, nou, ik zeg altijd een beetje voor de grap dat ik ben opgevoed door een heks en een wetenschapper. Uh, mijn vader stond letterlijk in het laboratorium nog steeds. En mijn moeder heeft altijd een uh, interesse gehad voor uh, alles wat vooral niet verklaarbaar was. Uh, dus die heeft mij daar altijd ook al een beetje... In betrokken, weet je, als zij had een cursus tarot lezen of zo... dan oefenden ze op mij, dus ik kon zelf al op mijn elfde het te leggen... want ja, ik was het leidend voorwerp, zeg maar. Uh, en toen ik een jaar of zestien was... ging ik ook een, um, een cursus Paranormale Ontwikkeling doen. Nou, dat vond ik als zestienjarige helemaal fantastisch en interessant. Uh, maar goed, die, die ernstige, rationele inslag... ja, die is, moet ik zeggen, wel dominanter in mijn hoofd... Uh, um, dan die um, drang om op zoek te gaan naar het onverklaarbare. Want hekserij is voor mijn, mij enorm logisch. Vuur is heet, water is nat. Weet je, het, het is letterlijk de seizoenen om je heen zien. Uh, de geneeskrachtige um, de eigenschappen van kruiden, uh, die rituelen zijn over de hele wereld te vinden. Ongeacht cultuur zitten daar nee, uh, elementen in die. die ja, uh, cultuuroverstijgend zijn. Um, dus ik heb altijd een hele... waar het begin misschien meer de mysterie was... en dat ik misschien uh, ja, de, de, de bijzondere plaatjes interessant vond of zo. En um, eigenlijk gewoon heel die wereld wel interessant... ben ik wel iemand die het op een vrij rationele manier... en ook historische manier benadert. Ik, dat is wel echt onderdeel van mijn praktijk, zeg maar. Mijn ja, heks zijn is ook heel veel lezen, heel veel onderzoeken ja, Dat vroeg ik me, me wel af, want um, omdat er zo ja, weinig historische bronnen zijn bij mijn weten over, nou ja, over wat een heks nou precies deed of waar de, de, de kennis op gebaseerd was, uh, um, vraag ik me gewoon af. Want zijn er bepaalde standaardwerken die je uh, weet als inspiratie voor je praktijk? Ja, um, um, ja enorm veel. Uh, hmm. je, hebt, je hebt zo achterlijk veel boeken en je, je, variërend van kwaliteit hoor. Uh, maar er is enorm veel goed historisch werk geschreven. En encyclopedieën uh, door Judica Els bijvoorbeeld. Um, heel veel is neopaginistisch. En dan bedoel ik, ze hebben oude geschriften be bekeken en oude rituelen bekeken. En die hebben ze een herinterpretatie gedaan voor de huidige tijd. Nou, dat wordt vaak als Wicca gezien. Uh, is vrij hiërarchisch, heel erg in ritueel. Um, ik ben meer een beetje met je poten in de klei... en zelf een beetje uitklooien en vinden wat, je, wat ik leuk vind... en wat me inspireert. Um, ja, ja, dit, ja er, is, er is gewoon heel veel. Ik heb een boekenkast. Nee. Een boekenkast. Vol ja. met... Of, mm. Ja, boeken over hekserij en magie... en de astrologie is zo oud als de Babylonische tijd. Uh, dus ja, daar is wel wat over geschreven. Vanuit allerlei culturen, vanuit allerlei geleerden... vanuit allerlei wiskundigen... Uh, zeker in de periode waarbij um, uh, alchemie en, en scheikunde nog, uh, hè, weet je, dat, dat scheikunde nog alchemie was en hè, die magische laag nog had. En uh, dat allemaal nog heel premature wetenschap was. Uh, of primitieve wetenschap, moet ik zeggen. Um, ja. Roep maar wat, ik heb er wel een ja. boek over staan. Ja, het doet me denken, want ik, ik zag op jouw Insta volgens mij en ook op je website dat je ook heel erg bezig bent, of misschien heel erg, weet ik niet, maar dat moet je maar zeggen, uh, met de geschiedenis van Rotterdam. Uh, als mm -hmm. ik daar iets, uh, kan je daar anders iets, om het even wat specifieker te maken, daar nee, iets over vertellen? Een enorme praktische variant van je eigen, je eigen praktijkvormgeving, je kennis. Ik merk dat we altijd enorm veel, zeker als we kijken naar de hele nieuwe age wereld. Waar alles op een hoop geflikkerd wordt. En heel veel gebruiken en rituelen. Overal uit context gerukt worden. Vanuit um, bepaalde geloofsovertuigingen. Of spirituele stromingen. Um, ben ik erg van het. Kijk naar je eigen. En kijk naar je lokale context. Ik bedoel je kan ook wel een of andere wintigodin aanhangen. Of wat dan ook. Maar ten eerste is dat maar niet mijn cultuur. Het staat niet dicht bij mij. Uh, ik heb het ook niet meegekregen vanuit mijn familie. Of het is niet overgeleverd. Dus. Voor mij is het heel logisch om te gaan kijken van... ja, maar wat is er dan hier op mijn eigen grond? En um, aangezien we natuurlijk al heel lang een christelijk land zijn... en het christendom ook echt wel actief zijn best heeft gedaan... om natuurlijk alle heidense dagen te kerstenen. Hè, dus eigenlijk um, het makkelijker gemaakt heeft... om christelijke rituelen gebruiken en feestdagen over te nemen... en te plakken over oorspronkelijk heidense feestdagen... Um, is dat ook best moeilijk om dat onderzoek te doen? En toen ben ik het stadsarchief ingegaan. om eigenlijk. Um, ik was betrokken bij de Krampoeslauf een tijdje. en toen dacht ik: hé, hey, daar gaan we weer een. ...Oostenrijkse traditie importeren... ...wat wel Noord-Europese is... ...en ook zeker in Nederland voorkomt... ...in een andere variant. Je moet het voorstellen dat het een soort... Um, ...Oostenrijkse uh, Sinterklaas en Zwarte Piet is... ...alleen dan zonder Zwarte Piet... ...maar met een, uh, een Krampus een demonenfiguur. Uh, en toen dacht ik... ah, ...dan gaan we weer iets Oostenrijks doen... ...vind ik eigenlijk ook wel weer gek... Dus toen ben ik het stadsarchief ingegaan. En toen dacht ik, ja, maar waarom zijn er geen Rotterdamse verhalen... of Zuid-Hollandse verhalen die ik boeiend vind? En toen ben ik um, de Maasgrot en de Rottenimf tegengekomen. En dat waren twee um, ja, rivierentiteiten, um, als het ware... die een soort mythologische ouders van Rotterdam zijn. Uit het beminnen in het riet... ontsproot het wichtje Rotterdam uit haar schoot. Mm, mooi. Ja. En um, nou ja, onderdeel van mijn praktijk is ook echt onderzoek doen. Dus ik ben nu met een groepje um, een aantal uh, gedichten aan het vertalen... uit Oud-Nederlands naar nieuw, -Rot nieuw Rotterdam, zeg maar. Dat is een dichtbundel die komt uit uh, naar begin 17e eeuw. 172 even uit mijn hoofd. Nou ja, daar staan ze omschreven. Dus het is ook een soort het ontginnen van iets... wat niet beschreven is door andere mensen. Um, want er, is, er zijn allemaal puzzelstukjes en haakjes... Maar niemand kent het verhaal van de Rotterdam en de Rotterdam van de Maasgot. Um, nee, ik ben geboren in Rotterdam en uh, ik ken het niet. Nee, maar ook echt niemand kent het. Nee. Dus toen ik het tegenkwam, toen dacht ik echt... Oh, mm. Hij is de jackpot! Maar goed, het kost wel tijd en moeite om die geschiedschrijving helder te krijgen. Maar ook nog eens een soort historisch besef. Oké, okay, van ik lees wel wat, maar kan ik het in de context plaatsen? Binnen de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam. Um, het was in die periode super hip om een soort neoclassicistisch sausje over uh, goden heen te gooien. Dus het zit ook een soort in het Romeinse Pantheon. Um, dat was, weet je, in die tijd dat die, die poëzie geschreven is, was dat ook wel uh, echt in. Dus nou ja, dan moet je dan ook weer daar naar kijken: van, hoe werkt dat dan? En nou ja, het is, uh, het, is, het is best een complex verhaal als uh, niet-historici. Ja, uh, uh, yeah, ik ben geen historica, dus als uh, leek is dat. Uh, best even modderdouwen. Hey, en beïnvloedt die kennis die je opdoet met, met dat modderdouwen en dat uh, onderzoek doen... Be beïnvloedt dat, dat ook je dagelijkse praktijk? Hoe meer je daarvan weet, hoe meer je dat wellicht meeneemt in je dagelijkse praktijk? Of heb je zoiets van, nou nee, dit is echt puur geschiedenis? Nee, het, nee, het, wordt, het wordt een soort levende geschiedenis. Kijk, ik zie hun, um, voor mij, voor mij ook, ja, het is ook een soort psychologisch model voor mij... Um, wat uiteindelijk wel inhoudt dat als ik een ritueel doe... dat ik dat wel bij de maas doe. Hè? En dat ik dus een relatie ontwikkel met die rivier... als um, entiteit, als het ware. Als, als, als levend bewegend iets. En voor mij is de personage die daar dan een soort aanhangt, is dan die maasgod of de rottenimf. Um, maar de fysieke plek is uiteindelijk dan ook die maas of de rotten zelf. Um, en uiteindelijk heb ik overal plekjes in Rotterdam gevonden... waar er dan haakjes zitten. Of die dan net even extra dat dat personage naar voren laten komen. Dus dan voer ik daar wel rituelen uit. Um, en dat geeft mij ook nog eens veel sterkere verbinding... met de grond waar ik leef. Hmm. Is dat ook het doel van het ritueel? Om die, die verbinding te versterken? Of... Ja. Ja. ja, het is wel ook echt contact maken... verbinding maken met de lokale energie... En nou ja, Rotterdam staat natuurlijk bekend om... Ja, haaienpalen, uh, hard werken en havens. En dit is voor mij ook een manier... om echt een andere inhoudelijke energetische relatie te ontwikkelen... met die stad dan alleen het imago wat Rotterdam mm. heeft. En wat verder gaat dan... Um, nou, dit is de stad waarin ik leef en hier leef ik mijn leven. Ja. Maar dat doe ik ook op andere manieren, hoor. Niet alleen door... door um, Um, niet zeker, juist niet alleen door bijvoorbeeld die rottenin van die Maaschot, maar ook ken de bomen in je straat. Weet welke kruiden er in het park gooien. Er is nou net, echt sinds deze week komt de, de daslook in, een, in het park omhoog. Um, ja. <lacht> Feest. ja. Ik denk, oeh, wat weer een soepje. Uh, ik heb twee, twee weken geleden heb voor het eerst in mijn leven een ijsvogel gezien in, het, in Schoonoord. Mm. Ja. Ja, het is ook leer de dieren kennen leer hè, de, de energetische stromen in de stad kennen en dat, gaat, dat heeft te maken met seizoenen dat heeft te maken met welke planten, welke dieren welke kruiden, welke bloemen leven er in je omgeving en ook daar ontwikkel je een relatie in hè, door ze echt letterlijk te leren kennen hè, wat zijn de eigenschappen, wanneer groeien ze uh, wanneer bloeien ze, waar zijn ze wel, waar zijn ze niet ja. dus die natuur daar centraal in ja, nee, dat vroeg ik me inderdaad af. Of eigenlijk uh, dat, dat de, de relatie die je hebt met uh, je natuurlijke omgeving... eigenlijk uh, de grondslag is van wat hekserij is op dit moment? Voor mij, voor mij wel. Ik, kan me bijna, ik, ik heb er wel eens niet meer over nagedacht. En toen dacht ik, ja, maar hoe ga je dan hekserij doen zonder natuur of zo? In mijn idee gaat dat niet. Voor mij is hekserij is de spirituele verbinding die ik heb met de natuur... En wanneer het, um, het bedrijven van hekserij wordt... is als ik mijn eigen kracht ken... dus dat bedoel ik niet alleen mijn fysieke kracht... dus niet mijn spierkracht alleen, maar ook mijn geestkracht... Uh, op, op, op emotioneel, uh, spiritueel, uh, gevoelsniveau... al die laagjes, als ik die beheers, ken en begrijp... en kan sturen... en die kan um, in lijn kan brengen met de cyclie en kracht van de natuur... dat is voor mij hekserij... Dus het is echt een totale afstemming met mijn natuurlijke omgeving. Maar ook mijn binnenwereld daarin kennen en de buitenwereld. In de hekserij zeggen ze vaak as within as without. Nou ja, dat, dat micro en macro heb je op allerlei niveaus. Maar voor mij gaat het over die, dat in lijn met elkaar brengen. Als je het hebt over vooroordelen, tenminste vooroordelen, gedachten, beelden die je hebt bij heksen... Had, heb ik toch ook nog meer iets van, oh dat is dan buiten de stad en in de natuur en dat soort dingen. Maar ik vind het heel mooi hoe jij beschrijft dat je ook juist in de stad die relatie heel erg met de natuur en ook met de natuur van de stad uh, kan bewerkstelligen. Dus dat ook daarin je een cliché eigenlijk doorbreekt. Door van, nou, wacht even, ik ben, maar dat, dat noem je volgens mij ook stadshacks en urban witches, dat het... Je hoeft niet naar buiten te gaan... of tenminste de, buiten de stad te gaan... om een heks te kunnen zijn. Of, of een betere heks of zo. Maar nee, het is hier waar je bent. Als ik jou begrijp. Ja. Ja. Voor mij wel... En tuurlijk, weet je... ik heb ook absoluut ambities... voor hutjes op de hei. Lijkt me fantastisch. <lacht> tuurlijk. Maar ik hou gewoon heel erg van deze stad. En ik ben er voorlopig nog niet klaar mee... Um, maar wij zijn natuur. Het is niet los van ons. En ook in de stad is die natuur. Er. Wij zijn integraal onderdeel. Er is geen scheidslijn of zo in mijn beleving. Um, weet je, en ook al kijk ik hier ook tegen een flinke pakkiestenen stenen aan. Um, het, is niet, het, het is ook niet alleen de natuur waarmee je kan werken. Weet je, ik, ik werk of ik woon op de Witte de Witstraat. Dus ook. Met die energetische stroom die je normaal gesproken hier hebt, kan je ook werken van de mensen zelf. Weet je, in het kader van. We zijn allemaal dieren. Uh, weet je, is, is dat ook een energie waar je mee kan werken? Uh, maar kruispunten bijvoorbeeld. Ik heb hier op het vasteland staan een aantal uh, uh, prullenbakken. Uh, bij kruispunten. Nou, die gebruik ik ook met regelmaat. om mijn spiritueel afval te dumpen, <laughs> zeg maar. Uh, omdat, hè, doordat er veel verkeer is, wordt er een hoop uh, energie verplaatst. Dus dat is een mooie manier als je in een ritueel... bijvoorbeeld een kaars gebruikt hebt die je dan... Ja, uh, die gooi je dan niet in de afvalbak bijvoorbeeld bij jezelf... Uh, maar die ah. doe ik dan daar in de afvalbak gooien. Ja. ja, cool. Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Leuk. Ja. Heel, heel saai en praktisch. Hoe, hoe vaak ben je er mee bezig met wat voor uh, intensiteit? Mm, nou, eigenlijk iedere dag... Altijd. Um, kijk, als ik... Um, ochtends wakker word... en ik wil gewoon lekker een espressootje drinken... dan haal ik de tijm uit mijn tuin. Die vind ik heel lekker om in mijn espresso te doen. Daarnaast heeft dat natuurlijk ook nog eens positieve effecten op je klieren, geloof ik. Door de etherische olie die erin zitten. Dan heb ik een prachtig... Een uh, eetlepel of een, een theelepeltje met een edelsteentje eraan. Dus dan kies ik de edelsteen die dan past bij mijn intentie. Dus het zit al zo in die dagelijkse kleine dingen, kleine handelingen. Um, Vast gewoon ook al met aankleden of zo hoor. Um, een magiebedrijf heeft voor mij te maken met het stapelen van energie. Met stapelen van symbolische handelingen. Um, maar grote rituelen. Nou. Ik kan er zes weken mee bezig zijn en dan, kan het en dan doe ik het misschien, uh, weet ik veel. Nou, echt grote rituelen doe ik er misschien twee of drie keer per jaar. Mm -hmm. Als ik echt een doel wil realiseren bijvoorbeeld, dus dan echt heel specifiek uh, wil, wil doen. Uh, maar goed, we hebben ook de meeste heksen die vieren ook de jaarfeesten, ik ook. En dat is eigenlijk iedere acht weken sta je stil bij het wisselen van de seizoenen. Dus bij mij is het gewoon, weet je, ze noemen het ook altijd de knutselreligie. Je mag heel veel knutselen in hekserij. Dus ja, dan ben je lekker bezig met de krantjes aan de deur en met de verse ja. bloemen en het altaar. Dat je, het is ook gewoon lekker crea bezig zijn. En dat is voor mij ook een magische handeling. Uh, dus eigenlijk heel variërend van het kleine en het grote um, zit het overal in. Ja, met covid natuurlijk een beetje lastig om... Uh... Samen te komen in, in een groep. Maar ik had begrepen dat je wel uh, een, een, een groep uh, heksen hebt. Ja. Um, vroeger kwamen we altijd gewoon bij elkaar. En dat is natuurlijk nu een groot gemis. Um, maar dat had eigenlijk juist ook weer voor gezorgd... om het ja, beter online te gaan organiseren. En eigenlijk... Um, Organiseerde ik altijd al uh, allerlei rituelen en avonden. Uh, overal en ergens, zeg maar. Maar nu dacht ik: weet je, dit is eigenlijk de perfecte gelegenheid. om het, uh, om het ja, online te gaan doen. En we hebben een soort um, um, Facebook-achtig forum. dat besloten is. En dan doen we, net als dit met Zoom. doen we samen rituelen. Um, maar we hebben ook wel eens kleine werkgroepjes of zo. Uh, soms met een thema, soms is het een volle maandviering. Um, nu heb ik van alles gepland uh, voor. Um, het, het nieuwe tuinseizoen. Ja, voor Als je niet zo groene vingers hebt, die had ik uh, voor corona ook niet. Maar die heb ik ontwikkeld tijdens corona. <laughs> ja, een beetje van de nood en deugd maken. En uh, nou ja, dat werkt eigenlijk uh, best heel oké. Okay. Zijn dat allemaal mensen uit Rotterdam? Of is dat echt vanuit heel... Uh... Nee hoor. Um, iedereen is van harte welkom daarin. Um, wel heel veel uit Zuid-Holland, wel echt het merendeel. Uh, en de meeste uh, ja, activiteiten die vinden hier natuurlijk ook wel plaats in de stad. Ik probeer ook wel een soort combinatie te maken tussen uh, kunst, cultuur, muziek, uh, van alles en nog wat. Uh, afgelopen jaren zijn er best wel wat leuke exposities ook geweest die ergens een link hebben met, uh, met hekserij. Uh, dus daar gaan we dan ook samen naartoe. Of lekker gewoon, soms is het ook gewoon naar het park en uh, kletsen en een uh, beetje ja, kaartjes leggen of zo. Dus dat soort dingen doen we ook wel, uh, wel gewoon in van de zomer hebben we nog wat een en ander kunnen doen. Uh, want toen mochten we wat meer en nu is het echt uh, ja, online, online, online, online. Uh, maar ja, iedereen is in principe welkom. Uh, maar uh, het gros is Rotterdams, Zuid-Hollands. Ja. Nou is mijn, uh, ja het enige wat ik, ik weet niet zoveel over hekserij natuurlijk, maar um, ik denk dat het bijna van dat is dan gewoon een groep uh, met alleen maar vrouwen. Hoe, hoe zit dat bij jullie? Nou, ik moet zeggen, um, we hebben, ik denk iets van honderd mensen die aangesloten zijn, waarvan zo'n 30, 40, 40 een harde kern. En ik, die is, ja, eigenlijk enorm divers. En um, ik moet zeggen dat er niet zo heel veel mensen bij zitten die zich identificeren als man. Um, maar ja, ze zijn ook van harte... Welkom, op een of andere manier vertrekken ze altijd weer als ze bij ons komen. Echt, ja? Ja, dat is wel een beetje de ervaring. Ik, ja, we hebben, we hebben gewoon een hele leuke uitgesproken gemaleerde groep. En um, ja, die trekken over het algemeen wel veel, uh, uh, ja, ja, veel mensen aan die zich als vrouw identificeren, Maar er zit echt van alles en nog wat bij. Dus ja, dat... Uh, is ja, niet meer dan vanzelfsprekend, wat uh, mij betreft. Maar ja, iedereen is welkom, maar ze komen niet. <lacht> Misschien jagen we ze toch een beetje weg, onbewust, vrees ik. <lacht> Misschien ben ik ja. <lacht> Mijn ervaring is wel eens een beetje dat, dat als er vooral wat oudere mannen. van de jaren 50, 60 dan naar onze meetings heen komen. dat ze het dan super leuk vonden. Um, maar dan ook heel erg vooral wilden vertellen. Of heel graag mij een goedkeuring wilde geven. En ja... Ja, die mag je houden. Sorry, ja. heb Je heb ik nog niet zoveel. Uh, ja. Doe je, doe je ding of zo. Maar ja... Daardoor heel vaak wordt... De, uh, ja. Ze nemen heel vaak heel veel ruimte in. En dat is, dat is af en toe gewoon eens een beetje... Ik denk, ja, er moet altijd zo'n bravoer binnenkomen. En wie ik dan allemaal wel niet ben. En hoe, ja... En op, op een of andere manier resoneert dat dan ook niet in die groep. En ja, dan, dan klikt dat toch niet zo. En ja, het is niet, niet, niet met opzet, maar het, het stroomt ook niet echt, zeg maar. Nee, nee, nee. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen, inderdaad. Ja, ja. Hé, hey, uh, je had het daarnet nog even over uh, de jaarfeesten, de acht momenten in het jaar. En. Uh, Via de Insta volgen we je nu een paar maanden. En ik zag in december je ja, iets, uh, iets posten over rooknachten een aantal keer. En dat is een beetje blijven hangen. Zou je daar iets over willen vertellen? Misschien een beetje uh, opeens een heel ander onderwerp. Maar dat nee uh, ja, sprak me heel nou, erg aan. Rooknachten is iets wat ik pas sinds een jaar of twee, drie doe. En dat is eigenlijk opeens... Mijn meest favoriete heksenkuntje op dit moment. <laughs> en wat de rooknachten eigenlijk zijn: je hebt een zonnecyclus. dus 365 dagen. En je hebt een maancyclus. Maar als je zeg maar de, um, de uh, 12 à 13 maanden, als ik het goed zeg, bij elkaar optelt, dan kom je uit op weet ik veel: 300. Uh, Wiskunde is nooit meer sterker. Nou ja. Er zit in ieder geval 12, 13 uh, dagen verschil tussen de maancyclus en de um, zonnecyclus. En dat noemen ze eigenlijk een soort de tijd tussen de tijd. Um, nou, dat valt ook prachtig met de kerstvakantie. Dus dat is sowieso liggen in Holland op zijn gat. Dus dat is altijd wel prettig dat er een beetje uh, relaxtijd al is met de feestdagen. Um, maar eigenlijk wat je tijdens de rooknacht doet, is terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken in het nieuwe jaar. Dus je gaat. Uh, divineren, dus toekomst kijken. Uh, maar je bent ook schoon schip aan het maken. Dus bijvoorbeeld je rekeningen betalen, uh, schoonmaken, heel veel letterlijk uitroken. Um, echt, ja alles in huis gewoon schoonmaken... en zorgen dat alle oude zie eruit is... zodat er weer nieuwe energie in kan komen. En dat doen ze over het algemeen vaak met uh, uh, rook. Ik heb het dit jaar met eucalyptus gedaan... maar dat is omdat ik dat toevallig in huis had... en dat brandt als een malle. Dus dat werkte ook echt heel goed. <lacht> um, en goed, er zijn natuurlijk een aantal kruiden... die daar gewoon heel geschikt voor zijn... die ook goed de rook veroorzaken... maar het is echt een reinigingsmethode. Um, en die twaalf dagen... 12 à 13 dagen, een beetje afhankelijk van hoe je het toepast. Um, gebruik je eigenlijk om echt die tussenperiode... bewust in te gaan tussen het oude en het nieuwe jaar. Um, en daar zitten wat rituelen aan verbonden. Maar um, mijn voornaamste ritueel is vooral heel veel slapen... en bijkomen en echt op kracht te komen... om vervolgens ook de, de, ja, de, de losse eindjes aan elkaar te knopen. Weet je, dingen die je geleend hebt terug te brengen... Um, en echt ja, alles daar te laten wat in het oude jaar hoort... en voor te bereiden op het nieuwe jaar... zodat zodra, uh, hoe ik dat dan doe... de eerste nieuwe maand van het jaar komt... dat ik al bezig ben met die intenties... voor het eerste half jaar van het nieuwe jaar. In plaats van goede voornemens... wat mij nog nooit echt gelukt is om me daar aan te houden. Mm -hmm. Gewoon vanuit intentie te kijken van... ja, maar wat zou ik willen, willen realiseren dit jaar... En hoe, hoe, hoe ga ik daar komen? Maar wel op een relaxte manier. Mm -hmm. En vanuit ja, uh, gevoel en niet zozeer vanuit een doel. Ja, ja, dus eigenlijk werkt het ook nog steeds door nu in deze... Ja, ja ruim, ruim. Het is echt, echt heel serieus gewoon schip maken op dat moment. En dan eigenlijk het nieuwe jaar invloeien... wat eigenlijk gewoon heel gestaag gaat... We hebben dan de eerste nieuwe maan in januari is vaak in Steenbok. Nou, dat is een teken wat ook heel ambitieus is en lekker doelgericht is. Dus dat past ook wel bij de energie. Dan werk ik heel vaak van de nieuwe maan in januari... tot de volle maan zes maanden later in steenbokken. Um, en vaak rond die periode is het zomervakantie... Nou, dan heb je sowieso vaak wel wat anders aan je hoofd... of ben je op een gegeven moment wel klaar om even wat relaxter te gaan doen. Dus dan kijk ik eigenlijk ook op het dan pas weer het laatste jaar. Hè? Donkere, de donkere kant van het jaar, zeg maar. Want dan is het, uh, het, het zomersolstens ook geweest. Dan ga je weer afbouwen. Dus het, voor mij heb ik ook het lichte helft van het jaar... en het donkere helft van het jaar. En daar uh, probeer ik dan weer in af te stemmen in wat ik aan het doen ben. Hm. Ja. Zo logisch eigenlijk, hè? Ja, zij ja, is super logisch. Er is niks aan. Het is super logisch. Het is naar buiten kijken, naar de zon, de maan en sterren kijken en je daarop afstemmen. Ja. En dan hoeft er nog ineens een of andere spannende mythologische of astrologische verklaring aan te zitten. Het is echt heel logisch. Ze zitten echt, echt in ons DNA. Want het, het, weet je, toen we vroeger nog zoveel meer verbonden waren met het ook als voedingscyclus, hè? Als we het hebben over oogst en over eitjes en over de slacht en over dat soort zaken. Hè, het zit echt verbonden aan ja, hoe leef ik, hoe zorg ik ervoor dat ik het komend jaar eten heb. Ja, en, en wat geeft de natuur en wat neemt de natuur. Ja, ja. heel vanzelfsprekend. Ja. We kwamen ook nog de term eco uh, witchcraft tegen op je website. Mm -hmm. Zou je daar wat over kunnen vertellen wat dat precies uh, inhoudt? Mm. Ja, kijk, voor mij, als jij, um, voor mij persoonlijk, als je zo met die natuur bezig bent... dan lijkt het me ook niet meer dan normaal dat je dan met respect met die natuur omgaat. En dat kan zich natuurlijk op allerlei verschillende manieren uiten. Uh, maar er is uh, ergens in de jaren zeventig een speciale eco-witchcraft-stroming ontstaan... Hè, die echt hekserij zien als een manier om Moeder Aarde te ondersteunen, te ontlasten en hè, goed voor haar te zorgen. Nou, voor mij is dat vanzelfsprekend. Dat dat erin zit, wat anders. Ik kan me, ja, ik snap nou nooit zo goed dat je dan lekker spiritueel een mooie amethyst koopt, terwijl je geen idee hebt dat daar mijnen voor op, op, ja, ontploft moeten worden om aan die amethysten te komen. Hè? Dus het, is een, het staat enerzijds is het bewustzijn dat er een enorm materialisme kan zitten in hekserij... of iedere nieuwe age stroming. Weet je, als je maar heel veel kaarsen, kaarten... Uh, weet ik veel, uh, allerlei van dat soort dingen hebt... dan uh, is het meer een soort accessoire. En ik probeer er wel heel bewust mee om te gaan. Um, in mijn voeding, in de manier waarop ik uh, kleding koop. Ik koop um, sinds een jaar helemaal niks meer nieuw aan kleding. Ik koop echt alles tweedehands... Um, wat nu een beetje doorgeslagen is, hoor. Dus ik moet daar weer een beetje... <laughs> ik vind het bijna uitgespeeld. <laughs> dus ik moet, daar, ik moet daar weer even een beetje in terugkomen. Um, maar goed, ik probeer wel op een hele bewuste manier... om te gaan met de materiële wereld om mij heen. Want dat is wel een, een integraal onderdeel van mijn hek zijn in mijn idee. Uh, maar ik heb ook geen auto bijvoorbeeld. A, omdat het gewoon ook helemaal geen zin heb om midden in de stad een auto te hebben. Maar ook dat ik denk, ja, maar... Um, Zullen we gewoon fietsen of met de metro gaan? Dus het zijn allerlei van dat soort kleine dingen probeer ik daar uh, rekening mee te houden. Dat heeft denk ik ook gewoon weer te maken met dat je bewust omgaat met je omgeving en daar uh, ja. respect voor hebt. Ja, dan ja. Ja, zou ik het voor mezelf hypocriet vinden als ik zou zeggen van ja, ik... Uh, Oh, wat deze, het? Het? het? kristal heeft zulke goede vibes en vervolgens niet snappen dat, er, dat Lapis Lazuli komt bijvoorbeeld heel vaak uit mijnen in IS-gebied. Dus, en om in die mijnen te komen worden heel veel kinderen gebruikt om daarbij te komen. Dat het gewoon moeilijk is om, om in die mijnen te komen. Nou ja, daarom is Lapis Lazuli ook schaars. Maar weet je, ik vind het wel hmm. belangrijk dat je een verantwoordelijkheid hebt als je dit zo belangrijk vindt om daar ook op een bewuste manier mee om te gaan. En dat is soms gewoon heel lastig, want er, wordt, er is misinformatie. Uh, het is niet voor niks dat je die informatie niet zo makkelijk kan vinden. Hè? Ik bedoel, dus, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van Palo Santo... of de stomme witte salie. blijven nou met je klauwen van af, weet je? Het is A, hoort dat niet per se bij, uh, in, in, bij Hollandse of Nederlandse hekserij, Het is vaak uit een andere cultuur. Maar het is ook heel vaak wild geplukt waardoor er een schaarste ontstaan is... in de natuurlijke bronnen, weet je... en hier koop je het voor 6 euro bij mystiek. Nou, ik denk, nee, er staat hier in de zomer... staan de bermen vol met bijvoed. Dat is inheems, zou zo hoort bij je eigen grond. En, weet je, dat, dat is voor mij... een hele logische stap om dat op die manier... Uh, bewust te doen. En het is op geen enkele wijze bedoeld... om daarin te shamen of wat dan ook. Mm -hmm. Maar wel dat ik denk, ja, maar vraag je af waarom... Uh, ...waarom je dit doet. En ik heb hier ook heus wel Palo Santo stokjes liggen... ...want die heb ik ook wel eens gekregen. En dan ga ik ook niet zeggen van... ...nee, ik wil het niet hebben, want... Het, weet je? Ik bedoel, er zit ook gewoon een, alsjeblieft een dankjewel uh, in. Um, maar ik zou het zelf niet kopen, bijvoorbeeld. En ja. tuurlijk, ik word ook wel eens verleid... Want als ik een heel mooi steentje zie dat ik denk... ...oh, mag ik wil deze. <laughs> ik bedoel... Dus niks menselijker dan ook gewoon af en toe verleid worden als een exter, Maar ik probeer er wel echt zoveel zo mogelijk bij stil te staan. En als ik wat koop, dat het of tweedehands is... of uit een duurzame bron is. Of altijd zelf uh, geoogst. Ja. Ja. Ja, ik moet ook denken... Um, daar had ik ook een vraag over. over um, uh, hashtag witches of Instagram. Ik heb sowieso het idee dat, dat hekserij uh, de afgelopen tijd... Ook weer in golven waarschijnlijk. Ook weer populairder is geworden. Ja, en dat Insta zeker. daar ook echt wel een rol in heeft gespeeld. En kan, dat lijkt me aan de ene kant heel leuk. De zichtbaarheid is ook groter. Maar mm -hmm. ik heb ook wel dingen. Nou ja, ook kritiekpunten. Jij noemt niet om mensen te shamen. Maar uh, mensen die spullen gebruiken. Die niet uit hun eigen cultuur. Of uit hun eigen cultuur. Uit hun eigen. Wat jij ook zegt. Van ik, ik, ik, vereer geen, ik gebruik geen windy Godin, Want dat is niet mijn achtergrond. Of zo. Nee. Um, dus dat het lijkt me ook een heel proces waar je doorheen gaat, zeg maar. Waar mensen misschien ook doorheen moeten gaan. Ja, of... is het ook. Ja. Toen ik 13 was, uh, wist ik veel uh, waar ik nou precies naar op zoek was... of hoe ik het kaf van het koren kon onderscheiden. Wat ik wel leuk vind, is dat Instagram het mogelijk maakt om op dit pad te komen... En dat je um, ook wel als een soort rabbit hole gezoogd kan worden in, in alles en nog wat. Wat ook best wel lastig is als je wat jonger bent. Um, maar het maakt natuurlijk, de wereld is veel opener geworden. Ik heb gezien in de jaren 50 is er een golf van hekserij geweest. Want toen werd de Act on Witchcraft in Engeland afgeschaft. Dus toen was het niet meer illegaal om, om hekserij te beoefenen. Dus toen kwam er een opleving in de jaren 70. Um, met die hele spirituele ontwikkeling is er golf geweest. In de jaren 90 toen Charmed op tv kwam. Wow. En nu weer. Dus die golven en die hangen heel vaak vast met onzekerheid. Niet altijd, maar heel vaak wel. Met, met moeilijke onzekere periodes, maat, uh, politiek maatschappelijk gezien. Um, dus ja, er zitten voor- en nadelen in. Ik vind het heel leuk om te zien dat... Weet je, ik, ik, als ik denk aan mijn eigen dertienjarige zelf... Wow, ik, ik had het opgevreten allemaal, alle informatie. Weet je, het is superleuk. Um, alleen wat ik wel zie is dat het als, op een gegeven moment... als een soort accessoire wordt gebruikt, nee. inderdaad. En dan heb ik het nog ineens alleen over de, uh, nog over de materie... maar ook wel de geleende esthet esthetiek. Uh, maar ook dat de concepten uit elkaar getrokken worden... of gedachtegoed, alles wordt over elkaar, ja, op elkaar heen, ja, door elkaar heen gehusseld. En dan zie je toch ook, ja, weet je, de zoveelste kooits... Die dan vervolgens opeens uh, uh, de cape omtrekt. En dan denk ik, weet je, superleuk. Maar over zes weken is, is de volgende hype die je als uh, hè, um, kostuum aantrekt. En weet je, ik word er niet warm of koud van. Want het interesseert me daadwerkelijk niet. You do you en I do me. Um, maar af en toe dan denk ik wel... Hm. Hmm. Even een oogrol. Ja, ja. <laughs> maar goed, het blijft allemaal nooit. Joh. Het zijn ook maar trends en... Uh... Maar ik zeg, you do you and I do me. En als er nu, ik weet niet hoeveel dertienjarige jarige aankomende, aanstormende heksen naar onze podcast luisteren, maar stel dat ze, dat ze luisteren, wat zou jij zeggen, wat zou jij aanraden als de eerste paar stappen om te ontdekken en, en te gaan exploreren? Ja, ik ben nog steeds een ontzettende fan van de biep. Um... Gewoon mijn eerste boekjes heb ik daar vandaan. Nou, is het, ik weet te of de biep nu voor mij een hoopje collecte een kalk. Nou, call, nou ja, die heeft. Um, maar gewoon eens kijken. Um, doe je teentjes gewoon in het water door gewoon eens wat te lezen. En je hoeft niet meteen full blown um, uh, jezelf eruit te vinden. Maar snuffel gewoon op je gemakje, op je eigen tempo. En um, laat je leiden door je nieuwsgierigheid. En uh, de energie die erbij vrijkomt. Want dat is volgens mij, je volgt je highest excitement. Hetgene wat je energie geeft. Um, maar goed, we leven ook in een hele gekke wereld. Met heel erg veel uh, internetgevaren. Dus ja, ik zou ook zeggen, probeer het veilig te doen. En uh, te kijken, volg je onderbuik, vertrouw op je eigen. Wat is zo'n wat, wat is een, uh, een gevaar in dit geval? Nou, ik, ik, de, de, je hebt in iedere spirituele wereld. En of je het nou over het christendom hebt. Of over de islam of over het boeddhisme. Je hebt in elke hoek heb je gekkies zitten. Ook in de heksenhoek zitten genoeg gekkies. <laughs> en uh, die willen ook wel eens misbruik maken. Van of uh, vrouwen die um, heel erg zoekende zijn. Maar ook zeker jonge meiden die zoekende zijn. En dat heb je in elke spirituele overtuiging. En um, nou weet ik dat... Um, ...de mensen die ik ken een redelijk zelfregulerend mechanisme hebben... ...en dat we elkaar ervoor waarschuwen... Um, ...als, die, ja, er zijn altijd dezelfde, dezelfde koppen die weer opduiken. Want de Russen zijn ze ook wel bekend. Uh, maar goed, ja, we proberen daar een beetje sociale controle in te hebben. Maar goed, voorkomen kan je het nooit. Ik denk dat je ook vooral op je, ja... ...een beetje op jezelf moet uh, vertrouwen daarin zoveel mogelijk. En als je denkt dat het niet goed zit... Um, jezelf daarin te eren en dat ja, gevoel te volgen dat het niet lekker zit. En praat erover met iemand als je twijfelt. Mm. Ja. ja. Niet, niet om per se het negatieve te blijven of zo, maar, maar aan het begin uh, stipt je even wat uh, aan over online uh, haat die je misschien soms wel eens ontvangt. Nou, dat heeft... Toch eigenlijk wel... Um, ik moet zeggen, ik ontvang het gelukkig zelden of niet... maar mensen om mij heen steeds meer. Zeker um, soort... Uh, ik noem maar quasi heksencollega's... zeg maar die dat ook met wat grotere groepen doen... Uh, en waarvan de inbox zeg, wel volstroomt van haatberichten. Um, en ik denk dat dat te maken heeft... met dat er momenteel behoorlijk wat complottheorieën uh, de ronde doen... die ook gaan over satanistisch uh, ritueel kindermisbruik... Mm. Um, en dan wordt hekserij en satanisme heel vaak op één hoop gegooid. Dus dan... Um, die, ja, je bent guilty by association eigenlijk. En ik merk dat daar een hele gekke wende op dit moment uh, in gaande is. En dat ik steeds voorzichtiger daarin ben geworden. Omdat je gewoon ook een, uh, een slurf gekkies op uh, trekt. Waarvan ik denk, oké... Okay, ja. We kennen elkaar niet. Maar ergens uh, ja, wordt dat geassocieerd met elkaar. Um, en ja, dat, dat heeft ook te maken met, soms met het gebruik van symbolen... die op elkaar lijken of geannexeerd zijn op een of andere manier... Uh, die eigenlijk een totaal andere oorsprong uh, kennen. Maar ook, je hebt natuurlijk in um, heel veel heksen... die voor kijken veel naar Germaanse mythologie... en het gebruik van runen. Nou, die zijn ook al meer dan eens... of de vikingen bijvoorbeeld, hè, die daar veel een rol spelen, die zijn ook meer dan eens door extreemrechts uh, gekaapt. Um, dus ook daar zitten weer... Uh, het is niet anders dan andere spirituele stromingen of overtuigingen. Er zitten overal excessen in en gekkies en, en, en, en momenten waarvan ik denk... ja, je moet voorzichtig zijn of dingen die anders worden uitgelegd... dan dat ze be, ja, bedoeld zijn. Ja. Ja. misvattingen ook. Misvattingen ja. ook, ja. Heb jij nog een positieve vraag, Marije? Ja, wat is het leukste aan heks zijn? Of je noemt jezelf geen heks, maar wat, het, wat vind je het leukste aan, de, aan de, dat dit jou beweging is? Nou, we hebben sowieso... Uh, 21 feesten per jaar. Goed punt. Altijd <lacht> <lacht> goed. 13 volle maanden, 8 jaar feesten... en als je de nieuwe maand ook nog eens mee zet, hebben we er nog 8 bij. Dus ik zeg... Het, goed punt. Nee, het is gewoon, het is een vorm van mij van heel erg bewust... met die natuur bezig zijn. En zeker, ik merk nu weer, ook zo sterk nu... natuurlijk al best wel een tijd in de lockdown zitten... ...haal ik zo ontzettend veel zingeving en kracht uit de natuur... ...omdat daar gebeurt altijd wat. Het leven gaat altijd weer door. Het wordt hergeboren, het gaat dood. Het, het, het, het is weer zwanger, zeg maar. En dat vind ik enorm mooi om te zien. dat, dat is hoopgevend um, en mooi. En weet je, de natuur is zo mooi, zo mooi. Je kan elke keer weer verliefd op raken. En je bent gewoon echt nooit uitgeleerd... Je kan, je, je kan wel dertien ja, levens vullen met je bekwamen in allerlei verschillende onderwerpen. En elke keer kom je erachter dat je gewoon nog niet uitgeleerd bent. En dat vind ik... Uh, ja, dan ontdek ik weer iets nieuws en dan denk ik... Oh ja, dit is ook echt zo interessant. En dan kan ik daar weer helemaal ja, verliefd op worden. En dat vind, dat vind ik enorm leuk aan Xerijn. Het groeit denk ik ook met je mee, met, met, met je eigen ontwikkeling. Het Absoluut. is ook wel verweven daarmee, ja. ja. Maar ook niet alleen... Um, dat het met je eigen ontwikkeling... maar ook heel erg met de cycli in jou. Ja. Uh, weet je, dat, dat, ik weet zeker dat ik op mijn vijftigste... ook weer hele andere inzichten heb... binnen Hekserij dan dat ik nu heb. Um, dus het staat nooit stil. En dat vind ik ontzettend uh, leuk. Het groeit met je mee inderdaad... op allerlei manieren. En uh, ja... Ik word er heel blij van. Nou, ik ben behoorlijk wat wijzer geworden over heksen na dit interview. Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik heel leuk vind is uh, dat ze wat ze doet zo wortelt in Rotterdam. Uh, ook met die, uh, die dat onderzoek naar de geschiedenis van Rotterdam met de Ja, En dat vind ik heel erg tof. En ik hou gewoon altijd heel erg van mensen die uh, hun bovennatuurlijke uh, leven combineren met een nuchterheid die zij heel erg had en dat uh, ja. ja ik vond het super interessant ja ik, en ik zit altijd te luisteren met zo'n uh, zo oor van wat kan ik er zelf uithalen voor als uh, scepticus mm -hmm. want ja ik zal niet zo snel uh, ja, met allerlei kruiden in de weer gaan of zo maar ik vond het dus wel uh, ja, ik moet zeggen, lovenswaardig, Dat is, is een beetje een obollig woord, maar... Uh, gewoon om... Met, een, met veel meer bewustzijn om te gaan. Uh, met de omgeving... letterlijk de fysieke omgeving waar je in zit. En uh, ja. dus, dus niet alleen... de seizoenen, maar ook met... Uh, met de natuur. En ik weet niet... Uh, uh, praktisch gezien wat voor... Uh, vorm dat voor mij zou... Uh, zou moeten hebben, maar... Um, ja, ik kon me daar wel in vinden. Ik vond het wel, uh, wel tof om... Uh, ik wist natuurlijk wel een klein beetje dat dat, dat, dat een belangrijk uh, onderdeel was van hekserij. Um, maar dat vond ik leuk om te horen. Ja. Nu je dat zo zegt, zit ik te dus ik, ik kan me ook voorstellen dat als je um, bezig bent met uh, de rituelen die ze doet. En misschien ook wel met bepaalde energie sturen. En, het, en met die rituelen wellicht ook een bepaalde invloed kan uitoefenen. Waar je dan vanuit gaat of je dat gelooft of niet, dat is het tweede. Maar zeg maar, dat je, dat, je de, dat je ook bewuster wordt van die invloed die je dus kan uitoefenen. Dat klinkt een beetje dubbel op. Omdat je daar zo mee bezig bent en daarbij stilstaat en dat... Um, dat die invloed dus op alle vlakken... doorgaat. Dat, dat je je veel bewust... ja, jezus, hoe kom ik hier nou? Uh... <laughs> snap je een beetje het, wat ik bedoel? Ik, ik snap wel wat je bedoelt, maar het, het voelt mij... Uh, als ik daar dan een beetje kritisch op mag zijn... ook een beetje als een soort cirkelredenering... van... Uh, uh, het werkt omdat ik erop let dat het werkt... of zoiets. Wat zeg uh, je nou? Dat... Het werkt omdat? Nou, omdat je... iets doet met een bepaalde verwachting... Uh, besteed je meer aandacht aan... aan Lekker abstract allemaal zo ook, hè, zonder voorbeeld. Maar um... nou, misschien snap ik gewoon niet precies wat je bedoelt. Maar nou, het lijkt als je... mij alsof je zei van... Als, als je iets doet, let je heel erg op uh, het effect ervan. Als van, je, er word bewust je daar ook bent, bewust van Ja, als je, als je met intentie bepaalde dingen doet... die een effect hebben... door middel van een ritueel... kan ik me voorstellen dat je veel bewuster bent... van andere dingen die effect hebben. Dus er zijn van... Uh, ik koop alleen nog maar tweedehands kleding. Ja. Uh, omdat, ze, omdat je je realiseert uh, uh, dat welke effecten je keuze ze hebben. En dat kan je natuurlijk ook heel erg hebben zonder heks te zijn en zonder die dingen. Maar ik kan me heel goed voorstellen hoe zij dat vertelden: dat het, dat, het, ja, dat het versterkt wordt. Dat bewustzijn van hé, hey, de dingen die ik doe hebben effect. En ik wil dus, dat ja. ze goed effect hebben. Dus ik sta stil bij de keuze die ik maak. Ik koop geen uh, edelstenen uit landen waar uh, kinderen ingezet worden. Want um, ja, dus dat je, nou ja, dat je je realiseert. Ja, dat voer... vond ik ook wel. Uh... Ja, heel anyway, erg. Dat voel er echt niet uit. Nee, ja. ja, maar dat vond ik ook wel een, een opvallend ook uh, punt uh, die ze noemden inderdaad, want je kan natuurlijk. Ja, daar verder niet mee bezig zijn. En dan uh, je, je, je hekserijbedrijven met uh, de, die gekochte uh, edelstenen... waar dan eventueel uh, uh, bloed aan kleeft, om het maar even simpel te zeggen. Ja, ja of letterlijk bloed uh, en, en spiritueel gezien misschien negatieve energie aan zit. Of vanuit een bepaalde... Ja, ja dat, maar dat het eigenlijk uh, in de kern betekent dat je dus bewust omgaat ook met wat je... Nou, wat je letterlijk aan het gebruiken bent... of koopt. Of, uh, ja. Ja. En daarnaast was het voor mij wel... Nou ja, ik, ik, ik wist van tevoren ook wel... dat ze... Uh, dat je als man ook... Uh, heks kan worden. Mm -hmm. Ik had het op hun site gelezen... dat dat, uh, dat, dat mogelijk is. en Dat was... Ja, niet totaal nieuw inzicht voor mij of zo... maar het zat wel altijd heel erg in mijn hoofd... dat het uh, uh, ja, heel erg om vrouwelijke energie... Uh, dat is wel grappig, want we hebben eerder hadden het over mannelijke energie... in een uh, andere podcast. Uh, maar dat dit wel heel erg met vrouwen energie te maken heeft. En, uh, en uh, ja, de maanstonden en dat soort uh, zaken. Ja. En dat is, het is niet per se zo. De maanstonden en dat soort zaken. Je weet wel... Ja, ik dus niet. Dat is dus nee. duidelijk. Maar ik denk dat dat ook wel, het feit dat je bewust bent van de maanstanden, wat wat anders is dan de maanstonden, uh, is niet per se vrouwelijk. Het is, uh, nee, nee het ja. is ook niet lullig bedoeld of zo. Maar, uh, <laughs> nee, maar ik, uh, je hebt toch een, een soort van zusterschap en weet je wel. Ik, dacht, ik had het idee dat het, dat het gewoon een heel belangrijk onderdeel was van... Uh, ik denk van dat dat in sommige situaties heel erg gecultiveerd wordt. En dat is ook prima. Maar ik denk niet dat dat altijd zo is. En uh, uh, ik weet ook van uh, queer heksen die er zijn. Die zich misschien niet als vrouw identificeren, maar anders. Of, uh, en dat er ook mannelijke heksen zijn. Maar ik denk dat ook het maatschappelijk beeld natuurlijk zo erg op vrouwen gericht is uh, dat, dat, dat ja, ik denk dat het ook heel erg gecultiveerd wordt en ook heel erg zo uh, ja, daarmee ook in stand gehouden wordt maar dat, dat was zo niet... grappig want toen ik over die uh, de, de Maleus Maleficar de heksenhammer aan het lezen was ja, um, ja dan had het ook wel heel even over mannelijke heksen en dat ze was dan een, een, een ding in het Engels. Um, in het Engels is het natuurlijk gewoon witches en dan een, een mannelijke heks was dan warlock. Ik vind dat zo'n goed woord. Ik zou zo graag een warlock willen zijn. Ja. Het klinkt... Het heeft een hele andere lading heeft dat... Uh... Maar goed, dat is een beetje terzijde. Nee, maar het komt natuurlijk te, van mij dat ik uh, de enige heksen die ik kende, die hadden echt een soort van exclusieve uh, uh, vrouwenvereniging, zeg maar. Ja. Ja, volgens mij zijn er wel meer uh, inderdaad... Uh... Uh, covens of club mensen uh, die uh, zich inderdaad heel erg op vrouwen en vrouwelijke energie richten, maar uh, dat is niet, uh, niet alleen maar zo. Ik vind het leuk dat zij dat inderdaad niet doet. Het was blijkbaar niet de kern van, nee. van hekserij of heks zijn. Nee. Dat was voor mij een inzicht. Ja. ja. Nou. Verder bedoelde ik het niet lullig. Nee, nee, nee. Ik weet dat je het niet lullig bedoelt, maar uh, ja, je weet ook dat ik daar af en toe een beetje op aanga. Maar, ja, heel goed. beetje uh, scherp op rij. Ja. Um, ja. Ja, ik, ik, ik, ja, ik vond het gewoon een heel leuk gesprek. Een heel... Uh, ja, wat ik in dat interview ook al zei. Ik vond heel veel dingen die ze zei heel logisch. En ja, ik moest dus ook best wel af en toe aan antroposofie denken. Zeker die relatie met de natuur en de seizoenen. En wat ze vertelde over die rooknachten. En dat naar, naar binnen gaan. En uh, reinigen. En... Ja, daar heel erg bij stilstaan. Dat is ook wel wat ik herken want toen ik op de vrije school zat en wat ik nu ook weer probeer in mijn leven te brengen. En ja, daar zit een heel erg van vanzelfsprekendheid in. Het valt, al, het valt zo op zijn plek. Zo, oh ja, tuurlijk, word je stiller als het de winter is. Ik zeg maar wat en ga je naar binnen en ga je kijken wat wel en niet past. Natuurlijk. Nou ja, anyway, het, ja, het is heel ja. logisch. Ja, wat ik nog wel wil zeggen, wat, waar ik nog wel zat te denken na aanleiding van dit interview, is om meer vormen van hekserij nog te bespreken. We hebben natuurlijk nu wel een witte westerse vorm gehad. Um, ik denk dat het ook logisch is. Ik denk dat we daar op dit moment ook het meest mee in contact komen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar andere, andere vormen. Dus dat uh, ja, dat, dat had ik gisteren na het gesprek ook. ook uh, dat ik dacht, oh ja, ik wil hier nog wel meer over weten en uh, ja, in verschillende culturen... en, en horen hoe, dat, hoe hekserij daar een plek heeft. En, uh, ja. Tof, daar ja, ben ik ook heel benieuwd naar. Goed. Uh, hebben we naar aanleiding van dit uh, kleurrijke onderwerp... nog tips, Marije? Nou ja, The Witch of King Cross, gaan kijken. En kijk ook vooral... Um, ook dat zei ik bij Pamela Comments, met kijk ook vooral naar de kunst. Ik ben heel benieuwd wat andere mensen ervan vinden... Ik zou het ook heel leuk vinden om te horen wat andere mensen ervan vinden. Uh, ik moet zeggen, ja, het, heeft, het sprak mij, ook al vond ik niet alles mooi, heel erg aan. Of niet heel erg, ja, toch sommige dingen spraken me heel erg aan. En uh, het is wel kunst waar ik nog over na heb gedacht. En nu nog steeds af en toe over nadenken. Dus ik ben heel benieuwd um, wat andere mensen daarvan vinden. Maar dus The Witch of King Cross, gaan kijken te vinden op Vimeo, de link in de show notes. Yes. En um, uh, ja, ik moest deze gewoon kiezen. Dat ligt een beetje voor de hand. Ik heb eerder al, uh, volgens mij, die allereerste aflevering... heb ik The Witch al getipt als de spannendste film. Wow. Uh, mijn favoriete horrorfilm. Van het moment in ieder geval. Je weet maar nooit wat er nog kan gaan komen. Maar um, ja, ik moet gewoon weer een horrorfilm tippen. En dat is The Player Witch Project. Oh ja. Jeetje, ik heb hem nog steeds niet gezien. Wat... Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, tip aan rijden. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. I am so so sorry because it is my fault. Because it was my project. The three missing Montgomery College students continues in Frederick County tonight. Ten days and thousands of man hours have been unable to produce any clues. We have a few leads, um, a few other options we want to take advantage of, and just try to put together some uh, some pieces to this puzzle. Do you believe the occult may be involved in the disappearance of your son? I am so scared. Ik uh, zal je even vertellen. Ik uh, ging naar de bioscoop. Uh, en dan heb ik het uiteraard ook weer niet over de remake. Ik ging naar de is bioscoop. daar een remake van? Serieus? Ja, ik heb hem laatst nog gekeken. En uh, oh. ach, als je de Blair Witch leuk vindt, hij is die best oké. Uh, best oké. Okay. Okay. In ieder geval, ik ging naar de bioscoop. Naar de Blair Witch Project. En uh, mijn uh, hartslag ging echt heel rustig, want dat begint... ja, best wel saai. Of zo, hè? er gebeurt niet zo heel veel. Na nee, ietsje omhoog. Nee, ietsje omhoog, en maar een heel klein beetje. Tot aan het einde... echt als een achtbaan duikt die film omhoog. En um, ik heb mijn hart nog nooit zo voelen racen. Van gewoon... niet per se dat het zo eng is... maar het is wel heel heftig en intens allemaal. Er wordt heel veel gedaan met suggestie. Je ziet helemaal niet zoveel, maar de, de acteurs... die, die zijn... Ja, echt in het bos gedropt. En hebben een paar instructies meegekregen. En, uh, en je merkt gewoon dat ze echt moe en koud en ellendig zijn. En dus alles werkt gewoon toen naar zo'n hoge climax. dat ik um, Ja, ik heb hem zeven keer in de bioscoop gekeken, die film. Zeven keer? Ja. Yes. Puur, en op een gegeven moment puur alleen nog maar voor... Uh, want ik hou dus niet van in acht banen zitten of zo. Gewoon fysiek vind ik dat verschrikkelijk. Maar ik hou wel van de thrill, weet je wel. Het is wel gewoon... Uh, uh, ja, ik, ik kreeg dat van die film. Ja. En uh, ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik hem zo vaak gekeken heb. Nu hebben ze zeven keer in de bios. Ja, en je hebt er nog wel uh, een vervolg op. Blair Witch 2, The Book of Shadows. Het is volgens mij zelfs een uh, straight-to-DVD-release uh, geweest. Die is echt heel erg, heel erg slecht. Uh, dus die zou ik niemand aanraden. Maar de remake... die heeft wel weer met een soort van respect... naar het origineel... hebben ze het uh, geprobeerd iets te, te, te updaten. Uh, en er zit ook links bij... Na, uh, terug naar de, de originele film... Uh, op een hele aardige manier. En als je, gewoon, als je Blair Witch Project... het origineel tof vindt... dan is deze best wel te kijken. Dat kan ik ook wel aanraden. Maar gewoon de originele... de Blair Witch Project uit... Ja. 1999. toen internet nog... in zijn baby schoentjes Nou ja, dat is leuk dat je het zegt, want uh, de Blair Witch Project... is wel heel bekend geworden... Uh, via internet eigenlijk. Ja, dat was toch allemaal zo uh, mysterieus en zo. Ja, wat ze deden is eigenlijk... de acteurs... die heten gewoon in de film... hebben gewoon hun eigen namen. en uh, Ze hebben een website gemaakt... met uh, ja, wat, wat, wat foto's van... Blikkenfilm die ze hebben opgedoken in het bos van, van die verdwenen mensen. Ze doen het gewoon helemaal alsof het echt is. En ik hou, ik hou er wel van. Weet je? Ja. War of the Worlds heeft dat ook gedaan. Um, onder andere. En het zijn altijd hele, hele interessante kunstprojecten... die eruit voortkomen voort om mensen een beetje voor de gek te houden. En dat lukte ook best wel in die tijd. Gewoon omdat... Uh, ja, er nog niet heel veel gedeeldes. Dus er was geen sociale media. Dus de, je kon wel informatie vinden op internet. Maar niet per se over. Ja, dat, dit, uh, dat deze mensen gewoon nog leefden. Dus op een gegeven moment kreeg het Witch Project. Uh, een MTV Movie Award, geloof ik. En dat was het eerste moment dat die acteurs. op het podium te zien waren. Zo van: nee. kijk, we zijn er nog. Uit, uiteraard waren er ook gewoon genoeg mensen. die, die snapten dat het niet echt was, maar ze hebben wel alles eraan gedaan om het zo overtuigend mogelijk overtuigend mogelijk te uh, mensen voor de gek te houden er was ook een namaakdocumentaire documentaire die erbij hoorde yeah. Yeah. heel slecht, echt zo'n soort van ja, begin jaren negentig-achtige uh, tv-documentaire waar ook mensen geïnterviewd werden hierover en uh, ja, het hielp allemaal heel erg mee met die illusie en uh, ja, het gaat over een heks <laughs> dus daarom yeah. tiptik hem ja, ik, uh, ik weet het nog niet of ik hem ga kijken. Ik denk dat ik hem te eng vind. Je zal nooit meer in je eentje, in het bos, in het tentje willen. Ja, terwijl ik dat graag nog wel een keer wil. Dus uh, misschien moet ik dat maar eerst doen en dan de Brave Witch kijken. Oké, okay, goede tip. Ja, daar heb ik echt al heel lang niet aan gedacht aan die film. Waarom? Ik denk dat het een goede tip is, want ik heb die film dus niet gezien. Maar het is vast een fantast... Ja, jouw kennende is het vast een goede tip. Dank je, dank je. Goed, dat was er weer. Deze aflevering van Het Dwallicht. Als je ons wil steunen, kun je naar Patreon. De link daarvan vind je op onze website hetdwallicht.nl. Daar kan je ook een voicemailtje achterlaten, ons een mailtje sturen, als je vragen hebt of je wil je ervaringen delen met ons. Bericht uit niet uh, namen. Schroom niet. En, uh, oh ja, die, hebben helemaal niet, die hadden we helemaal niet. We hadden echt van die, geen bericht uit het nieuw Nee, Nee, dus deel ze vooral. We wachten met smart op jullie berichten uit het nieuw En dank En dankjewel voor het luisteren. Super tof. Tot de volgende keer maar weer. Doei. Doei.